بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أصلي راسك كيس نطق من دغ لا ت لا تربى ااا Vervolgens herhat, ver, vervatten we onze lessen, wekelijkse lessen, in de drie fundamenten. En vorige week hebben we een begin gemaakt aan de zes uh, zuilen van het geloof. En toen hebben we het een en ander uitgelegd met betrekking tot dit onderwerp. El iman, wat het inhoudt, zowel taalkundig, termkundig, het stijgt, het daalt, het stijgt door het verrichten van goede daden. En het daalt door het verrichten van slechte daden. En het stijgen uh, van een iman kent verschillende vormen. Uh, hoe meer de daad uh, liefdevol bij Allah is en belangrijker, des te hoger die Iman zal stijgen. Uh, zoals het lezen van de Koran, zoals uh, het luisteren naar de Koran, zoals uh, het staan in het gebed... Zoals het uitnodigen naar het goede, het verbieden van het slechte, uh, het goed zijn voor de buren, het goed zijn voor de daif. Al deze vormen van daden zorgt ervoor dat jouw imaan stijgt. Uh, vervolgens hebben we het gehad over twee zuilen van het geloof. Eén is al imanu billah. En tweede hebben we als het goed is een begin gemaakt met het geloof in de melaïka. Het geloof in de engelen. Wat omvat het geloof in de Engelen? Het omvat dat jij gelooft, dat zij bestaan, dat ze een wujud hebben. Uh, je gelooft in dat zij bepaalde sifat hebben, bepaalde eigenschappen die zij genoemd. Uh, je gelooft ook in hun namen die zij genoemd en de namen die, die wij ook niet kennen. Je gelooft er in ijmalen en tafsieren, dus algemeen geloof je in alle Engelen. En tafsilen in de specifieke namen die je kent. Jibril, Mikael, Israfil... Melekul Dat zijn allemaal namen die wij kennen en accepteren en erin geloven. Uh, als het gaat om de Malaïka, uh, zowel taalkundig als stemkundig, dan kunnen we zeggen dat Alaka uh, eleku, dus het sturen en het versturen. Dus Al-Malak is eigenlijk al moercel Al-Malak, taalkundig, is iemand die gestuurd is. Al-Mursel. Dat is als het gaat om de taalkundige betekenis. Maar als we het hebben over termkundige betekenis, dus wat zijn meleiken in de islam, dan kunnen we zeggen dat het een alemun gaibiun makhloekun min noer. Ze zijn voor ons onzichtbaar. Wij zien ze niet. Schepselen die geschapen zijn van een noer. Van licht. Want dat is datgene wat de profeet sallallahu heeft gezegd in een welbekende hadith. Dat de malaïka geschapen zijn van noor van licht. En de jaan, de djin zijn geschapen van naar. En Adam, khuliqa mimma wussifa lakum. En Adam alaihi salam die is geschapen zoals Allah ta'ala hem heeft beschreven in de Koran. min mintin, van aarde. Dus het is een aalem gaybiun ghab makhloequn min noer. Wat is hun taak? La ya'soon Allah ma'amarehun wa ma Zij aanbidden Allah en ze zijn hem gehoorzaam en niet ongehoorzaam. Dus ze zijn schepselen die Allah Ta'ala dienen en gehoorzamen. <coughs> Zij hebben verschillende. Sifat. En datgene wat wij van de sifat kennen, ook geloven we. Mujmalen, ijmalen, watafzielen. Algemeen weten we dat zij dienaren, schepselen van Allah zijn. En ze hebben bepaalde eigenschappen die wij kennen en bepaalde eigenschappen die wij niet kennen. Aantal onder deze wadaif en deze uh, amel wat zij verrichten, zoals we net zeiden, ze gehoorzamen Allah. En ze hebben ook dat ze zijn geschapen. Zoals Jibril alayhi Zes vleugels. 600 vleugels. Eén van die vleugels. Yesuddubihi al-ufuq. Het heelal die bedekt hij. Met één vleugel. Met één vleugel. Dat is een sifa. Dat is een eigenschap. Wij geloven daarin. Allah Ta'ala heeft erover gesproken. De profeet sallallahu alaihi heeft erover gesproken. Dus wij zeggen. Wa We horen en gehoorzamen. Dat is ijmhalen. En sommigen onder die sifaat. Zoals ook zeiden, dat ze geschapen zijn van licht, is ook een eigenschap geloven waarin. En de dingen die wij niet kennen, geloven we ijmalen in. Wat voor wadaif, wat voor amal doen zij? Wat doen zij? De mens die bidt, die geeft zakat, die, uh, die helpt de armen, die geeft de armen. Dat zijn onze wadaif, onze wadaif, onze aamal, onze daden. Maar meleiken heb je onder hen die specifiek één taak hebben. Eén specifieke taak. Zoals degene die muwakkel is bij Degene die de taken heeft voor de openbaring. En dat is welke melk? Jibril alayhi salam. Allah ta'ala zegt, al Nazala bihir amin. Hij is gekomen met de openbaring. Wie? Roehul amin. Daarmee wordt gerefereerd naar Jibril. Dus dat is een van de wadaif die hij heeft. Specifiek voor de openbaring is dat Jibril salam. En zo heb je verschillende malaika, muwakkaloen. Eentje voor de matar, die ander is voor. Arwah, het nemen van de zielen, enzovoort, enzovoort. En sowieso, op deze link, die daarboven staat, vermeld... ...hebben wij al lessen gehad over deze zuilen, uitgebreid. Heel uitgebreid. Die vind je daar terug, als je daarop inlogt... ...zie je het geloof in de engelen, geloof in de boeken, geloof in de boodschappers... ...maar dan heel uitgebreid. Dit is gewoon een korte weergave... ...maar als je in details meer wilt weten over de meleken de engelen, kan je dat allemaal terugvinden onder die link dus dat is in het algemeen als we praten over de melijken en hun bina, dus wat voor verband hebben zij met de mensen zijn heel veel we hebben heel veel gemeen met de melijken voor ons schepping en tijdens de schepping en tijdens ons opgroeien en tijdens ons dood. Wie neemt de zielen? De meleke. De zielen nemen de meleke. Wie ondervraagt ons in de, in de kabber in het graf? Meleke. Wie zendt de roer, de ziel die gestuurd is door Allah subhanahu wa ta'ala naar het baarmoeder of naar de baarmoeder? De meleke. En die wordt opgedragen om vier dingen te schrijven. Enzovoort. Dus hun verband en hun algemene verbindenis met de mensen is heel veel. Heel veel. En ze hebben verschillende plekken die ze aannemen. Zoals in de halakaten. Al-ilmia. En de majalis. Al-ilmia. Dus wanneer Allah wordt herdacht... Ook kringen, dan komen ze bijeen, komen ze luisteren, enzovoort. Dus dat is als het gaat over de melijke. Um, ook onder de zuilen van het geloof is het geloof in de boeken. Als we het hebben over de boeken, dan hebben we het over de boeken El Munazzala. Boeken die zijn geopenbaard aan de profeten voor ons, aan de profeten voor ons, de Torah, de Injil, de Zabur, de Psalmen, de Bijbel, de Torah... al deze geloven wij in dat ze zijn geopenbaard. En wij geloven dat deze alle dienen als leidraad. Als leidraad. Houdan lilmuttaqin. Leidraad voor de godvrezende. En zo ook de vorige boeken, de voorgaande die geopenbaard zijn... en gegeven aan de profeten om zo de mensen te vermanen. Om zo de mensen te vermanen. En deze boeken geloven wij ook in... Ijmaelen en Tefsilen. Ijmaelen hebben we het over... dat al de boeken die zijn neergezonden... en wij weten welke dat zijn... geloven we erin. En de boeken die wij niet kennen... dan zeggen we dat die geopenbaard zijn... zonder dat wij weten welke allemaal zijn geopenbaard. Want je hebt ook Sochof Ibrahim... voor Ibrahim en Moussa... De bladen die zijn gegeven aan Ibrahim en Musa. Dus in al deze geloven wij. Dus wat dien jij te doen? Gelooft in al deze boeken. Wat dien je ook te doen? Je dient ook te weten... dat al deze boeken... met de komst van de Koran... niet meer gelden als leidraad. Voor hun. Voor de vorige profeten, voor de volken. Dat was voor hun de leidraad. Maar deze... Of dit boek, de Koran, is zoals Allah zegt... ...muhayminen alayh. Muhayminen alayh. Wat betekent dat? Dat hij de drager is en een stempel op al die boeken. Op al die voorgaande boeken. Dus die boeken zijn ongeldig. In onze sharia, wij dienen deze niet te gebruiken. Maar de leidraad is datgene wat zich bevindt in de Koran... En ook als het gaat over uh, de boeken, dat is ook allemaal terug te vinden onder die link. Wanneer je in die showreel pagina komt, zie je lessen, dan klik je erop, staat over waar het over gaat. Dus dan zie je ook heel uitgebreid over de boeken, over de engelen, over de boodschappers. Ook een zuil binnen de islam binnen het geloof is het geloven in de boodschappers als we het hebben over de boodschappers... dan geloven we... dat de eerste onder hen... Nuh salam, gestuurd naar de volk... en hun vader is Adam. En we geloven dat de laatste der profeten... Mohammed sallallahu alayhi wa is. En hij is... De laatste der profeten. Dus daar geloven wij ook in als het gaat over. Met betrekking tot de boodschappers. We geloven dat ze allemaal één boodschap hadden. Allah Ta'ala zegt. Wij hebben naar elke volk een boodschapper gestuurd. En ja, wat je Wajitani bel Aanbidt Allah. En vermijdt en ontkent de Tawhut. De Tawhut is al datgene wat naast Allah wordt aanbidden. Dus wij geloven dat hun missie één missie is. Wij geloven in de namen die wij kennen en in de namen die wij niet kennen. In een ether wordt overgeleverd dat er 124.000 profeten werden gestuurd. Kennen wij al die namen van deze 124.000? Nee. Maar de namen die wij kennen geloven. we. En de namen die wij niet kennen geloven we dat zij gestuurd zijn. En onder de namen die wij kennen zijn onder andere genoemd in de Koran en ook in de Sunnah. Mohammed, de Isa enzovoort. So en we geloven ook dat er onder deze boodschappers zijn die de beste der boodschappers zijn. Dat heet ulul Azmi min al-Rusul. Ulul Azmi min al-Rusul. Dat zijn vijf. En deze behoren tot de beste der boodschappers. Maar de beste onder de beste is de profeet Mohammed sallallahu wa sallam. omdat hij zei: "Ana Sayyidu Wala Di Adam Wala fخر. Ik ben de beste onder de zonen van Adam. Waar dient, waar dient je nog meer in te geloven? Te geloven dat de laatste der boodschappers profeet Mohammed sal is. En de sharia waarmee hij gekomen is, dient gevolgd te worden. En niet de sharia van de overige profeten. Allah Ta'ala zegt: ja wa Onder elke onder jullie hebben wij een weg. En een sharia, wetvoorschriften gemaakt. En de wetvoorschriften die wij dienen te volgen, is niet van Jozef a.s. is niet van profeet Noor, maar de wetvoorschriften van profeet Mohammed. En datgene wat Joafiq, hun sharia, dat volgen we. Maar datgene wat Jochalib, datgene wat niet hetzelfde is als voor hun, dan zeggen we dat is voor hun tijdperk. Dat is voor hun tijdperk. Dus dat is als het gaat om het geloof in boodschappers. Algemeen. Uh, dan heb je ook het geloven in de laatste dag. Dat is de vijfde. Geloof in de laatste dag. Wat bedoelen we met het geloven in de laatste dag? Waarom is het jomel eigenlijk? Omdat er geen dag komt na die dag. Er komt geen dag, het is de laatste dag. Na die dag Komt er geen andere dag dat je daden kan verrichten, dat je goede daden kan verrichten, dat je kan vrijpleiten, beschermen tegen? Nee, de laatste dag. Dat is de dag dat al de mensen worden beoordeeld op hun daden. En na deze dag komt er geen nieuwe dag voor amel enzovoort voor daden verrichten. Ook wordt het een dag van Jomel Qiyama genoemd, dag van staan. Allah Taala zegt, op die dag zullen de mensen staan voor, hun, voor de Heer der wereldwezens. Staan. Geen. De mensen zullen staan en afgerekend worden op hun daden. En wat dienen wij te geloven als het gaat om met betrekking tot dit onderwerp, de laatste dag? Alles wat komt na de dood. Dat is het. Al datgene wat na de dood komt, op de bazijn wordt geblazen. Dat geloof wij. De, de mensen zullen in het paradijs zijn, fil janna sair. Een deel onder de mensen zullen in het paradijs zijn, een deel onder de, de, de mensen zal in het vuur zijn. wa nar wal janna tu wa-huma mawjuda En geloof dat de nar, janna, waar is en dat het al bestaat. Je gelooft dat in de fitna al-kabr. Uh, je gelooft in de beproeving in, de, in het graf. Dat we worden ondervraagd. Je gelooft dat Allah subhanahu wa ta'ala de gelovigen zal uh, beschermen in het graf. En dat hij hun zal voorzien van beloning. En de kuffaar zullen dat niet hebben. Maar ze zullen een bestraffing hebben. Dat, daar geloof je overal in. Dus al datgene wat zich plaatsvindt na de dood... Dat bedoelen we met het geloof in de laatste dag. Al-Kantara en Siraat, en dat mensen zullen lopen over yani, een brug dat scherper is als een, als een naald. Enzovoorts. Al deze hadith, al deze ayat geloven wij in. Dus dat is als het gaat om het geloof in de laatste dag. En het is niet zozeer dat jij weet en dat jij gelooft. Dat al deze dingen zullen plaatsvinden. Nee. In de laatste dag geloof je door nu al te voor te bereiden. Het is niet, ja, ik geloof dat dat en dat en dat en dat zal plaatsvinden. Maar wat is hetgene hoe jij hebt voorbereid? Een man kwam naar de Profeet sallallahu alayhi wasallam, En hij zei: Ja, Rasulallah, met de sa'a. Met de sa'a. Wanneer zal het uur aanbreken? Hij zei tegen hem: Vraag niet wanneer het uur is. Maar wat heb je voorbereid? Wat heb je voorbereid voor die grote laatste dag? Als er tegen jou gezegd zal worden dat dit jouw laatste dag is. Hoe zal je hem besteden? Op deze grote dag dat jij zal zegenvieren. vieren. Nu weet je het. Nu weet je dat iemand tegen jou zegt, morgen zal jij niet halen. Hoe zal je je voorbereiden? En je weet wat die ahwaal om al qiyamah zal zijn. Mensen zullen verdrinken in hun zweet. Mensen zullen verdrinken en bang zijn en de zon zal heel dichtbij zijn. Al deze dingen kennen wij. wa Op die dag zal iemand van zijn moeder Wegvluchten. De moeder die voor jou heeft gezorgd in het wereldse, op die dag zal jij wegvluchten. Je zal zeggen, nefsi, nefsi. Ik wil mezelf vandaag redden. Je kind, die je hebt gekend, je zal wegvluchten. Niemand zal een ommekeer, of, of iemand zal zich omdraaien naar een ander. Of bekommeren om een ander. Niemand. Waarom? minhum omdat elke onder hen zijn zaak zal in de gaten houden. Want die weet het niet. Zal je die qantara, zal je die siera, die brug die je moet oversteken, zal je er invallen, zal je het half uur of zal je het paradijs binnentreden, dat weet je allemaal niet op die dag. Het zijn verschrikkelijke momenten. Dat de mensen naar de profeten zullen komen en ze zullen zeggen: Bemiddel voor ons. Bemiddel voor ons. En ze zullen niet durven. Noah, Ibrahim, Isa, Musa, allen zullen ze zeggen: vandaag is onze Heer boos. Onze Heer is vandaag boos. Hij is nog nooit zo boos geweest. Nog nooit. Als dit de profeten zijn. De beste der mensen. En die zullen dit zeggen. En ze durven niet te bemiddelen bij Allah. Hoe zit het dan met de overige schepselen? Wat voor roab. Wat voor gauw? Wat voor heul Dat is. Dus nu heb je de kans. Werk vandaag. Zodat jij. Jouw eigener De laatste dag. In het hiernaamans. Zal zegen vieren. Werk vandaag. Opdat jij daar. De beloning zal verkrijgen. Werk vandaag hard. Maar. Dan heb je het makkelijker. Wanneer het later. Beslist wordt. Wie waar naartoe moet gaan. En wij dienen elkaar. Vooral in deze tijden. Kun okay, daar zitten. je daar zitten? We dienen elkaar tijdens deze dagen, waar we in verwikkeld zijn in het liefhebben van het dunja om elkaar te herinneren naar de dood en datgene wat erna komt. Zijn niet de profeet sallallahu alayhi wa sallam in een hadith die sahih is? Zekeru, herdenkt datgene wat het spel vernietigt. Spelvernietiger. Hij bedoelt daarmee de dood. Wij zijn te veel bezig met het wereldse, waardoor wij helemaal geen besef hebben met de akhirah. الله تعالى زك كلا بل تحبون العاجله الْآخِرَةَ نَيْمَ يُلِي يلي يُلِي ان يلي هاوده فان het wereldse ان يلي لاتن het hiernamaals het hiernamaals daar bevindt bevindt het echte leven الاخره لهي لو كانوا يعلمون en het werkelijke, echte leven bevindt zich in het hier normaals. Al datgene wat je ziet, al datgene wat je hier hebt, is van korte duur en het is geen echte pret. Dus hoe kan een verstandige zich niet vermanen en realiseren dat waarom moet hij zijn hele leven voor één pret in het wereldse wat vergaat en werkt en strijdt en alles eraan doet, terwijl hij niet werkt voor een agera wat voor altijd zal zijn een slim en verstandig persoon zou nooit hierop kunnen antwoorden behalve om te zeggen nee, ik werk meer voor iets wat voor altijd zal zijn en dan zie je mensen hoe ze het wereldse volledig in hun handen hebben gegrepen denkende in hun handen te hebben gegrepen en uiteindelijk ga je het graf in zoals alle overigen en wat neem je mee? Je daden. Je daden. Dus, als reminder voor mezelf en voor jullie, is het dat we niet alleen geloven in hetgene wat zich zal afspelen, maar dat deze, zoals Allah Ta'ala zegt, وَادَكِر بِالقُرآنِ مَنْ يَخَافُ bij وَادَكِر Quran. waarom? En vermaand met de Koran... Meneer Gavilawi, degenen die zijn, die zijn waarschuwing vreest. Die zijn waarschuwing vreest. Arrogante De zesde zaal binnen het geloof is het geloof in El kader. El kader, het lot. Je gelooft in als het ware. Dat al datgene wat zich voordoet van het goede en slechte, dit gebeurt met de wijsheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat Hij deze heeft bepaald. Allah ta'ala zegt: Wij hebben waarlijk alles geschapen met het of het lot. Allah ta'ala zegt: ala qadr, ya Musa. Vervolgens ben jij met het lot naar ons gekomen, ja Moesah. En het kent vier gradaties, of vier vormen, vier voorwaarden. Indien jij wilt dat het geloof in Al-Qadr bij jou goed zit. Eerst is dat je gelooft dat Allah subhanahu wa ta'ala kennis heeft van alle zaken. En datgene wat zich voor heeft afgedaan, afgespeeld. Datgene wat zich zal afspelen. En datgene wat zich zal afspelen wat niet heeft afgespeeld. Als het zou afgespeeld zijn, dan zou hij weten hoe het zou zijn. Als iets zou gebeuren, al gebeurt het niet. Hij zou weten hoe het zou zijn. Dus dat is dat hij een heeft over alles. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Allah zegt, Allah zegt, Allah zegt, Allah zegt, Allah zegt, Allah zegt, Allah zegt, Allah zegt, Allah zegt, Allah Allah Allah zegt, Allah Allah zegt, Allah zegt, Allah Geschapen. En tussenin bevindt zich zijn bevel... Omdat jullie weten... Dat hij in staat is over alle zaken... En dat jullie weten... Dat hij kennis heeft over alles. Dat hij kennis heeft... Over alles. Dus er is geen blad... Er is geen... Iets dat plaatsvindt in het heelal... Kosmos... Behalve dat Allah subhanahu wa ta'ala... Kennis ervan heeft. En dit stelt de geloven gerust... Waarom? Als jij weet dat jij beproefd bent met een mosiep of een ramp of een beproeving. En het gebeurt je. Dan zeg je wacht. Allah subhanahu wa ta'ala heeft hier kennis over. Dus datgene wat hij voor mij heeft voorgeschreven is goed. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt. Inna amra mu'min kullahu khair. Inna amra mu'min kullahu khair. وَلَيْسَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ Alle zaken die de gelovige bereikt en, en treft, rampspoedde enzovoort, is goed voor hem. Is goed voor hem. Tweede is, dat al deze uh, vormen van kader die plaatsvinden in het heelal, zijn opgeschreven in een boek. En dit boek heet ook, al الْمَحْفُوظُ een wel welbewaard paneel. En als jullie inshallah terugluisteren naar die lezingen over al-Qadr, zullen je zien dat deze maqadir verschillen. Ze refereren uiteindelijk allemaal naar al al Maar je hebt verschillende vormen van een maqadir die op één dag in het jaar, in het leven enzovoorts, vastgesteld zijn in verschillende vormen van boeken. Verschillende vormen van boeken. Maar uiteindelijk keert het allemaal terug. In lawh al mahfuz. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Ma asaba min musibatin. Ma asaba min musibatin fil ardi. Wala fi enfusikum illa fi kitab. Inna dalika ala Allahi yesir. Geen van de rampen bereikt jullie. Of yani, treft jullie. Behalve dat dit opgeschreven staat in een boek. Dat is voor Allah makkelijk. Dus dat alles genoteerd staat in een boek. En ook wel bekende hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat hij zei. Ma Het eerste wat Allah heeft geschapen is de pen. Vervolgens zei hij. Uktub. Schrijf. Vervolgens zei hij de pen. Wa ma aktub? Kaale, ma Schrijft. Datgene op. Wat, zich, wat zal gebeuren tot de dag des oordeels. Dus alles staat genoteerd in een boek. Derde is dat al datgene wat plaatsvindt, dat dit gebeurt onder zijn messia. Messia is zijn wil. Als Allah Taala niet wilt, zal het niet gebeuren. Als Allah Taala wilt, dan zal het gebeuren. Allah Taala zegt: "Woma tashawuna illa ayyisha Allahu Rabbul alamin. Woma tashawuna." En dat is niet wat jullie willen. En wensen, behalve wat Allah voor toestemming in de Messia geeft. En vierde is, dat Allah subhanahu wa ta'ala schepper is van alle zaken. Schepper is van alle zaken. Zijn woorden zijn ook, Allahu Khaliqu Kulli shay. Allahu Khaliqu Kulli shay. Al datgene wat Hij heeft geschapen, is afkomstig van Hem. En zoals ik al zei, al deze... ...kunnen jullie inshallah terugluisteren... gedetailleerd. ...als er vragen zijn... ...of iets wat onduidelijk is... ...kunnen jullie dit allemaal terugluisteren... ...heel erg gedetailleerd ...over al deze arkanen. Als jullie herinneren... ...zeiden we dat er verschillende vormen... ...van gradaties binnen de dien zijn. We zeiden, al el islam el-iman... Dat is de tweede gradatie, welke we ook net hebben uitgelegd. Maar je hebt nog een hogere gradatie. Wie zijn dat? En wat voor gradatie is dat? Ihsan is nog grotere gradatie. Dat betekent dat deze nog meer goede daden heeft en dat deze kamil al iman heeft, die heeft volledige iman. Die heeft geen naks daarin. Die heeft geen mindering of tekortkomingen. Dus dat is al-Ihsan. En hier he praat hij over. En hij zegt: Wat is al-Ihsan? Als we het hebben over ihsan wanneer kan je deze bereiken? Wanneer weet je dat je deze hebt bereikt? Dan zeggen wij: En ta'aboed Allah, ka'anne Ke ketara. Fa'ilam te kun tara, fa'inahu y raak. Dat is dat jij met je hart voelt. En hem aanbidt. Alsof je letterlijk hem ziet. Alsof letterlijk Allah ta'ala. Degene is die jij ziet. En wanneer je deze vorm van gradatie bereikt. Als mensen jou miljoenen zouden geven. Miljoenen. Op de aarde. Deze ledde, Deze zoete smaak. Zal meer waard zijn dan al hetgene wat zich bevindt in het dunja. Want omdat zij deze gradatie hebben bereikt in het wereldse en zij gevoel hebben in hun harten dat ze Allah zien, alsof ze hem zien, zal hij ze belonen in het paradijs werkelijk met, het, met zijn aangezicht. Zij zullen kijken naar hem. Allah Ta'ala zegt, Lillazina ahsanul husna wa Li Degene die het goede doen, die deze markt hebben, gradatie hebben bereikt van al-Ihsan, voor hen is het paradijs en ziyadah. Een ziyadah is een nadar. Is nadar ile wajihi subhanahu wa ta'ala. Zijn aangezicht. Kijken naar zijn aangezicht. Allah ta'ala zegt: Wajuhu yawma eedin naadira. Op die dag zullen de dus gezichten stralend wit zijn. Kijken naar hun Heer. Wie zijn dat? Dat zijn deze mohsinoen. De weldoeners. Dat zijn deze weldoeners. Maar degene die deze markt hebben, deze gradatie niet kan bereiken, die dient minimaal te weten dat Allah jou ziet. Oké, okay. jij ja, hebt deze vorm van gradatie nog niet bereikt. Wat doe je dan te doen? Alsof hij jou... Je aanbidt hem, terwijl je weet dat hij jou wil ziet. En als hij jou ziet, dan weet je dat jij je daden ook goed gaat verrichten. Want al ihsan betekent idqanushay. Wat betekent het Ihsaan idqanushay. Dat je iets goed uitvoert. Dat je iets goed uitvoert. En het uitvoeren van het goede kan je op verschillende wijzen doen. Jehsaan beneke wa Rabbik. Jehsaan is tussen jou en jouw heer door op welke manier die daden zo goed mogelijk uit te voeren. Wanneer je in het gebed staat, probeer je met khushu' de Rokko juist te doen, de Sojud juist te doen, de tasbih juist te doen, de qiraa juist te doen enzovoort. Dus je probeert op de beste wijze jouw gebed te verrichten. Dat is een vorm van jehsaan, tussen jou en jouw heer. Oftewel, het verrichten met ikhlaas. Met zuivere intentie omwille van Allah. En het volgen van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dat is het kano shay. Als het gaat om tussen jou en jouw heer. En ook kan je yeah, ihsaan hebben tussen jou en de ghalq. Allah ta'ala zegt, وَأَحْسِنُوا inna Allah يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ En doe het goede Allah houdt voor de weldoeners. Op welke manier? Goed zijn tegen de buren. Goed zijn voor de armen. Goed zijn voor jouw kinderen. Goed zijn voor jouw vrouw. Goed zijn enzovoort en de vrouw natuurlijk. Goed zijn voor haar man. Dat is die ihsan. Tussen jou en de galk. En jou en de schepping. <laughs> wanneer je muamala hebt. Wanneer je een, een vorm van omgang hebt. Dat je deze ook goed verricht. En buiten dat. Ihsan kan je ook algemeen hebben. Dat je iets goed doet. Allah houdt ervan dat wanneer je een daad verricht. Dat je hem goed verricht. Dat is als het gaat om een ihsaan En dat is de derde gradatie. En ik heb jullie ook een paar keer de verzen die hierna refereren geciteerd. En onder andere Surah Fatir. Dat deze drie allemaal staan genoemd in de Koran: el-Muslim, el-Mu'min en el muhsin Wanneer je de voorwaarden nakomt van de islam, dan noemen we je een moslim. Dan ben je een moslim. Wanneer je de vormen en de attributen van een mu'min hebt, dan noemen we van al-Iman zeggen we je bent een mu'min. En wanneer je vormen, en attributen, en kenmerken, en verschijnselen hebt van een al ihsan dan ben je muhsin. Allah Ta'ala zegt, Inna Allah ma' al-ladhina taqaw, wal-ladhina hum muhsinoon. Wal-ladhina hum muhsinoon. Dus dat zijn deze weldoeners. En alles... Wordt, ver, uh, wordt genoemd met bewijzen hierin. In dit boek, uh, wat ook vandaag niemand bij zich heeft. Uh, kun jullie teruglezen. En de bladen zijn uitgeprint, die zijn gegeven. Maar tot de dag van vandaag, niemand komt ermee. Niemand komt ermee. Dus ik neem aan dat, dat jullie het allemaal uit jullie hoofden kennen. Uh, hij zegt hier, Dalil. Dus het bewijs voor al deze zes. ذهب عيد القران بويزه جيفه vorige week van de arkan al-iman bewijze laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib walakin al en hier zegt hij wat mina sunnah. en dit is wat wij zeiden in het begin al voor als wij begonnen met de lessen dat dit zijn manier van doen is voor elke geeft hij een bewijs of uit de Koran of uit de Sunnah het is allemaal terug te luisteren in de eerste lessen waarom dit belangrijk is hij noemt hier de, de bekende hadith die ook wel hadith Jibril wordt genoemd Ah, Jibril hebben we net gehoord Jibril was een engel en op een dag zat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, samen met zijn metgezellen. Samen met zijn metgezellen. En het was onder de gewoonte dat de profeet sallallahu in het midden zat. En de sahaba om hem heen. Totdat een van de metgezellen zei, ja Rasulullah, als iemand van buiten komt. En iemand vanuit de stad en die weet niet hoe jij eruit ziet. Die weet niet dat jij de profeet bent. Laten wij voor jou iets, het Laten wij iets voor jou maken, waardoor jij op iets gaat zitten en wij gaan zitten. Dus dat jij hoger bent. Zodat we naar je kunnen kijken en de mensen die van buiten afkomen, die wanneer ze de profeet zien zitten, dan weten ze dat is de profeet. Is. Dus dat hebben ze voor hem gemaakt. Dus hij zat samen, samen met zijn metgezellen. Tot er een man uit het niets tot hun kwam. Een man in witte gewaad, kledij, die zwart haar had, en niet aan hem te zien was, dat hij van de reis kwam. Dus zijn kledij, en zijn baard, en zijn gezicht, en zijn haren, je zou niet denken dat hij reiziger is. La yura alaihi aetheru safar, wa la ya'arifuhu minna ahad. En wij kenden hem ook niet. En wij kenden hem ook niet. De metgezellen zeiden: wij kennen hem niet. We weten niet wie deze man is. totdat hij bij de profeet sallam kwam zitten. Fa wa Wo hij naast de profeet sallam kwam en zijn knieën tegen de knieën van de profeet zette en zijn handen op de handen van of de profeet zei zetten, of terugdeed op zijn dijbenen dat is niet belangrijk maar het belangrijk is wat hij hem vroeg als het gaat om wat niet belangrijk is dan gaat het omdat het nu niet essentieel is of het zijn handen op zijn dijbenen waren of andersom hij zei al-Islam. vertel mij over de Islam." waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam, deze vijf noemde. Deze vijf, arkanen Islam en die zijn wel bekend bij jullie allemaal. En in de twee lessen hebben we deze uitgebreid behandeld. Maar in het kort kan iemand een van jullie snel herhalen wat de zuilen van de islam waren. Zuilen van de islam. Nee, nee, zuilen van de islam. Eén keer naar, naar Mekka gaan alleen voor reis, toerisme, of nee, dat je iets moet doen daar? Ramadan. Oké, okay, ja. Um, Geld geven aan de armen. Zaket. Ja, zakat. Oké. Okay. Vaste. Uh, Oké. Okay. En um, twee, nog twee mis je. Je wilt een paar dingen herhaald, continu, maar je, je hebt twee dingen nog niet genoemd. Beda. Juist, ja, het gebed. Vijf dagelijks gebed. En nog één. Oké. Dat waren de vijf zuilen van el-Islam. En deze hebben we behandeld in de vorige lessen. Kunnen die allemaal beluisterd worden. Vervolgens zei hij sadakt. <coughs> sadakt. Jibril alayhi salam vraagt aan de profeet een vraag. En het is alsof ik jou iets vraag. En net... Alsof ik jou iets heb gevraagd en ik zeg het klopt. Wij vonden het vreemd. Een vraagsteller die komt, hij vraagt en hij krijgt een antwoord en hij zegt het klopt. Ze vonden dat apart. Toen zei hij tegen hem, Ik gebeer niet iman. Hij zei tegen hem, Ik gebeer niet iman. Vertel mij wat een iman is. Dus de les van vorige week en van vandaag. Waarop de professor Sallam tegen hem zei arkanen en iman zijn? geloof in? nee, neer, ihsan is een andere gradatie buiten de iman wat hebben we vandaag genoemd? we hebben vandaag vijf zaken genoemd eentje in de vorige les maar wat hebben we vandaag besproken? geloof in? Engelen, boeken, wat nog meer? Uh, Weet iemand dat anders? Een van jullie? Profeten? Profeeten. Dag de soortels. En nog eentje? Lot. Voor beschikking. Dus dat zijn deze zes. Waarop de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, ook hem dus het antwoord gaf. Vervolgens zei hij tegen hem... ...achbirni al ihsan. Vertel mij wat al ihsan is. Waarop de profeet sallallahu alaihi wa sallam tegen teg hem zei... ...dat je Allah aanbidt alsof je hem ziet. En dat je, je deze gradatie niet kan bereiken... ...weet dat hij jou wel ziet. Dus dat is allemaal teruggekomen in deze hadith. Hadith Jibril die daar wordt genoemd. Dat is wat hij hier citeert. En in deze Hadith Jibril zijn er heel veel... Tawait. Heel veel leerlingen. En ook op die pagina zijn niet alle lessen opgenomen. Maar deze Hadid Jibril hebben wij uitgebreid behandeld. Ongeveer 50 lessen. Hadid Jibril, 50 lessen. Maar wat deden we? Voor elke roeken, elke zuil gingen wij uitgebreid daarover praten. Dus 50 lessen Hadid Jibril, dat is nog niks. De geleerden hebben hierover gezegd in hadith Jibril om um sunnah de moeder van de sunnah of zoals al imam Ahmed en andere, dat is een bekende geleerde die zei waarlijk de hadith in de islam keren terug naar drie keren terug naar, die, naar drie en hij noemde een van deze hadith innam bin niyat alle daden worden volgens de intentie beoordeeld ook zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam uh, Degene die een daad verricht die niet in combinatie is met onze religie, die iets innoveert, wordt niet van hem geaccepteerd. En deze hadith. Waarom? Omdat op het einde hij zegt: Inna jibril, ataakum Dus toen deze man in deze vertoning kwam, en hij vroeg hem nog een aantal vragen over het uur en wanneer deze zal aanbreken, en of, er, of hij bepaalde tekenen kon geven ging hij weg van talaqa. Falabithumaliyam. Hij ging weg. En ik bleef. Omar, degene die de hadith overlevert. Vervolgens vroeg de profeet, sallallahu alaihi Omar. Hij zei, ja Omar, weet jij wie de vraagsteller was? Hij zei, Allah en de boodschappen weten het beste. We weten niet wie hij is. Toen zei hij tegen hen, waarlijk, het is Jibril. Jibril is gekomen om jullie het geloof te onderwijzen. Dus hele, eigenlijk onze hele dien... Die keert terug naar deze hadith Jibril. Onze hele dien. Dus vandaar dat het belangrijk is. Om de zuilen van de islam en van de iman goed te beheersen. Goed te kennen. Want dat is het hele geloof die naartoe refereert. En als het ware een hele samenvatting over onze dien. Dus als je deze kent. Dan heb je heel veel gekend binnen de islam. En inshallah ta'ala gaan wij volgende week door. Met... Derde en laatste fundament. Kennen van de profeet. Wie is jouw profeet? Wat moet jij over hem kennen? Wat ben je verplicht te kennen? Wat was zijn leven? Waarom is hij gezonden? Wanneer was hij overleden? Wanneer was hij geboren? Wat voor emigratie heeft hij verricht? Wat voor kinderen had hij? Hoeveel kinderen? Hoeveel vrouwen? Hoeveel echtgenoten? Enzovoort. Waar was hij geboren? Waar was hij gestorven? Dat is in het algemeen wat je dient te weten over de profeet. Profeet Mohammed. Zijn namen enzovoort. Dus dat is het derde fundament. En misschien kan deze twee, à drie lessen nog duren. En dan zijn we met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. En met zijn gunsten. Klaar met dit boek. Klaar betekent niet klaar en achter. Ergens. Uh, yani prullenbak. Nee. Klaar betekent een boek heb je alleen afgemaakt. Maar het is aan jullie. Herhalen vragen, memoriseren... totdat je het helemaal zal beheersen... met de wil van Allah Ta'ala. Mocht er vragen zijn, kunnen die gesteld worden. En anders zijn we klaar... vandaag met de les. Inshallah, als er vragen zijn... buiten dit onderwerp... kan ook, want wat vaak gebeurt... we zijn klaar en dan komen de mensen... hebben ze allemaal verschillende vragen... Dus als er andere vragen zijn buiten de lessen kunnen die ook gesteld worden. Want vaak als ik hier uitdruk, loop je, dan komen al allemaal mensen van we hebben vragen. Ik heb liever dat we ze nu beantwoorden. Nee, uh, we zitten nu de, de belangrijke maat. En uh, ik uh, zei wat zei wat uh, uh, sommige mensen denken dat.